Doeien. Kan het wel sneller doden? Hé, nee, wat is dat nou? Kijk, dat is nou geluid. We nou, waarom dan? Let op! Te ja, man. It's dead now.